Luisteraars, cultuur en samenleving. Mijn programma, iedere zaterdagavond van 9 tot 10 op de radio. Bij Lokale Omroep Goorle. Tot dan!